Er wordt wisselend gereageerd op de aanklacht tegen Donald Trump. Voormalig vicepresident Mike Pence noemt de aanklacht een belangrijke herinnering dat iemand die zichzelf boven de grondwet stelt nooit president zou moeten worden. Andere critici binnen de Republikeinse partij sluiten zich daarbij aan. Trump krijgt ook bijval van partijleden die hem steunen. Zij noemen de speciaal aanklager een schande voor de Verenigde Staten. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie vindt het oneerlijk dat reconstructieoperaties na borstkanker vaak niet worden vergoed en spreken van rechtsongelijkheid. Plastisch chirurgen merken dat veel reconstructies worden afgekeurd en denken dat verzekeraars twijfelen over de reden achter de operatie. De inwoners van Kiev zijn vannacht opnieuw opgeschrikt door een droneaanval. De luchtafweer is in werking gesteld en er is een gebouw waar geen mensen wonen beschadigd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De eerste van drie geplande evacuatievluchten van Niger naar Parijs is geland. Aan boord zaten 262 mensen. Frankrijk heeft aangeboden om ook andere Europese staatsburgers te evacueren. Het is nog niet bekend of Nederland inwoners terughaalt of gebruik maakt van het aanbod van de Fransen. Het weer bewolkt en een graad of 15. In de ochtend kan er regen vallen. Later breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Haven't a doubt, about doubt are in the right If you don't look out, are you support out there The, the right. heroes, the heroes return, and the royalty are done while the angels learn This the media, hello. so, hello, so uh -huh. the heroes return and a royalty see a ten while the engine. That's a pain in the city. The heroes return and a riot hello. see ten while the engine. That's a pain. Like the one. right side fun girls go But on sun or It, had, it, to, it had to be done, it's, it's a pity a pity, man die Final crusade, I just the side the girls And it's when, be when done. we in the face, a the a victory world victory will end right And then fun. the pain, right it wiggly goes goes will end And then the pain, it wiggly will end But all the damage she's caused is fixable. Every 20 seconds, you repeat her name. But when it comes to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 FM! cfm FM Zandvoort. FM Zandvoort 106.9. FM! cfm FM! FM! Voor Zandvoort en de regio.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 ZANG No. It's impossible.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 Zomer op CFM. Hoor je nu overal? Hoor je nu overal? Ieder en maal weer. Zie en Morning, Mr. Radio. Morning, Mr. Cheerios. Morning, Sister Holmes is fine. Oh, oh, oh.